Dank u wel, voorzitter. U hebt uh, de motivatie van het college kunnen lezen om uh, dit uh, wel op te nemen. Omdat we natuurlijk hopen dat die edities ook gere, gereden gaan worden. En dat ook die een succes zijn. Maar uh, als u zegt, we laten het aan u. Dus als u uh, hier de, de, de voorkeur uh, in heeft, dan is het college daar uh, mee akkoord. Uitstekend. Dat is een toezegging. En... Um... Ja, hij moet wel uiteraard. Dus. Um, dan zijn wij aangekomen bij een motie onder A van de PVV. Dat is al even in de algemene inbreng aan de orde geweest over Zandvoort Marketing. De heer Van Tichelen. Ja, dank u wel voorzitter. Als uh, raadsleden willen we nog wel eens wat. We willen... Extra geld voor dierenwelzijn, of we willen iets schrappen dat geld oplevert. En naar aan aanleiding van die hondenbelasting, toen de tijd. werden we in de eerste instantie uitgenodigd om te kijken naar dekking. En toen zijn we gaan kijken naar een subsidielijst. 4 miljoen euro per jaar, alles bij elkaar. En nou, er zitten posten bij, die zijn wel groot, maar daar wil je niet aankomen. Zorg, daar willen we niet eens over nadenken om daarin te schrappen. En toen viel ons oog op. Santvoort Marketing. En, uh, ja, we, de, de tijden zijn veranderd. Uh, we zitten nu in een digitale tijdperk en dat was 40 jaar terug nog wel een beetje anders. De, de, de functie is ook anders en daarom heet het ook nu geen VVV meer. Het heet Santvoort Marketing. En uh, ja, Zandvoort Promotie, nou, daar gaan we volgend jaar mei al uh, serieus aan doen. Dus uh, dat hoeft eigenlijk niet. En uh, ja, wij kennen mensen die doen organiseren van de evenementen zonder subsidie en die verdienen daar een goede boterham aan. Dus, dus daar hebben we bedenkingen bij. We hebben meerdere pogingen gedaan om zeg maar een vinger erachter te krijgen: van ja, waar gaat dat geld heen en wat gebeurt daar precies? En de informatie die we tot nu toe hebben, is voor ons onvoldoende om daar een oordeel over te kunnen vellen. En dat is eigenlijk ons eerste punt. We willen daar gewoon meer zicht op hebben. Misschien kun je daar gewoon helemaal niks aan doen, dat is best mogelijk. Maar dat oordeel kunnen we nu niet vellen. En wat wij aan het college zouden willen vragen, om daar gewoon nog eens kritisch naar te kijken. En ook de informatie te geven die daarvoor nodig is aan de raad ter beschikking te stellen. En dan kunnen we daar misschien wat van vinden. Of het blijkt niet nodig te zijn, maar daar komen we dan wel achter. Dat is het in feite. Mevrouw Koper. Ja, voorzitter. Dank u wel. Ik denk dat het altijd goed is met elkaar om te kijken naar de wijze waarop Zandvoort gepromoot wordt. Maar we kennen de Stichting Marketing Zandvoort ook als een organisatie die op tijd de bakers verzet. Maar een gesprek aangaan is prima. Wat ons een beetje verbaast in de overwegingen in de, in de motie... dat zijn aannames die ook als vragen gesteld kunnen worden... En de oproep om in detail loonkosten uit te rekenen en zo is ons een brug te ver. En we zijn het ook niet eens met de overweging dat naar de F1 naar Zandvoort halen genoeg is. Volgens mij gaat het om visie en beleid. En de, um... Dan is hij aangepast. Ik, ik heb hier een andere versie voor me. Oh, oké. Okay. Dat stond wat er eerst in. En daar heb ik mij goed op voorbereid. Um, want er is namelijk een toeristische visie die verder gaat dan een week autolieverhebberij, wilde ik u mededelen. Maar ik vind het, als we met elkaar vaststellen dat we daar een goed gesprek over moeten voeren. Met die gedachte ben ik het eens. De heer El Gebari. Ja, voorzitter, ook wij hebben deze motie uh, eigenlijk mede ingediend samen met de PV en OPZ. Uh, en waarom nou? Omdat ik heb ook echt mijn best gedaan om te kijken: van... hoe kan ik nou die financiën inzichtelijk maken? Ik zie een post in de begroting staan, alleen ik kom er gewoon niet achter. En uh, het is ook echt het is een soort van laatste middel om voor ons gewoon te kunnen controleren op waar, er word, of waar de uitgaven op worden gedaan. En uh, uit, die, uit dat oogpunt heb ik deze motie uh, mede ingediend. Ik wil ik nog wel even hebben gezegd. De heer Hermsen. Ja, voorzitter. Meneer uh, Koper, ik... kunt u uw microfoon alsjeblieft uitzetten? Dank. Ik hoorde me iets leuks zeggen. <laughs> um, ik vind deze motie totaal overbodig. Ik, uh, ik, ik zou eigenlijk graag van de wethouder willen weten of zij het signaal heeft gehad dat, het, uh, dat het niet de juiste, uh, subsidie niet juist is uitgegeven. En daarnaast heb ik de PVV ook wel vragen, zeg maar, is het subsidiebeleid dan in het algemeen niet goed... Ook de mede-ondertekenaars, eh, want dan zou ik willen vragen of u dan alle subsidies wil natrekken. Dus dat... Nee, ik, ik, ik, ik, kijk, niet u, uh, ik kijk toevallig uh, u aan uh, omdat u mijn microfoon net uh, aan had staan. En ik vind het gewoon leuk om naar, ja, naar rood trekt aan, hè. Dus dat is altijd wel zo'n dingetje. Zo'n uh, rode vlag. Nou, um... Ik dacht hoe later de avond hoe romantischer het wordt, maar... Uh... Het is ook alweer 12 uur. Mijn collega's, ja, mijn collega's zijn naast mij ook al. Het is gevolgmatig misschien wel al één uur. Gezien de wintertijd en dergelijke als u er last van heeft. Maar het is, ja, ik vind het vo vo volledig overbodig. Ik zou zeggen van nou, wethouder, is het signaal weer bekend. Zo nee, niks meer aan doen. Ik zag de heer van Ticham nog even met zijn vinger omhoog heel kort en dan gaan we naar de portefeuillehouder. Uh, ja, dank u wel voorzitter. Uh, uiteraard hadden wij de hele subsidielijst uh, doorgenomen. En daar stonden wel dingen bij waar we ons bedenken bij, bij hebben. Maar dat waren dusdanig lage bedragen. Daar viel geen eer aan te behalen. Dus daar hebben we gewoon uh, van afgezien. Uh, het valt me wel op dat mensen op papier een andere motie voor zich hebben dan... ...wat hier uh, zoveelmatig uh, ter beschikking is. Daarna wil ik het uh, dikte nog wel even voorlezen... ...dat we precies weten waar we het over hebben. Dat lijkt me wel Draag. handig om verwarring te voorkomen. Uh, roept het college op de effecti effectiviteit van zo'n marketing eens kritisch tegen het licht te houden... ...waarbij de subsidiëring en de bedrijfsvoering worden betrokken... ...en het resultaat daarvan voor 1 januari 2020 toe te sturen aan de Raad. Dank u wel. Het woord is aan de portefeuillehouder. Uh, dank u wel, uh, voorzitter. Ik, ik hoor eigenlijk twee dingen. Enerzijds heeft u het over een informatiebehoefte. Meneer Deen refereerde daar ook aan in de algemene beschouwingen. En anderzijds ziet het op uh, de subsidie. Ten aanzien van de informatiebehoefte... Uh, denk ik dat het goed is. En Zandvoort Marketing uh, staat daar ook uiteraard staat voor open. Om uh, binnenkort weer eens een informatieavond uh, te organiseren... in de front office van... Uh, de nieuwe front office van Zandvoort Marketing. En dan is er alle gelegenheid om... Uh nou, alle vragen te stellen die er zijn en het gesprek ook met elkaar te hebben. We hebben eerder ook zo'n avond uh, gehad. Toen was de aanwezigheid uh, zeer beperkt. Dus uh, ik hoop dat ik uh, mag rekenen op een, uh, op een brede opkomst wat dat betreft. Uh, anderzijds uh, ziet u uh, uh, uw motie en, en de vragen uh, die u stelt en ook het betoog dat, dat wordt gehouden op het verstrekken van subsidie. Kijk, het doel van Zandvoort Marketing is echt de marketing en communicatie eh, van onze badplaats en de uitvoering van de toeristische, toeristische visie. En Zandvoort Marketing heeft daar een hele prominente rol in. En daartoe krijgt Zandvoort Marketing subsidie en, en het college is bevoegd die subsidie te verstrekken. En uiteraard, en dat heb ik u ook al eerder um, uh, meegegeven, kijken we heel erg naar de doelstellingen. Wat gaat Zandvoort Marketing doen voor dat geld het komende jaar? Het gaat mij ook te ver om uit te spitsen uh, tot achter de komma. Um, uh, de, de loonkosten, eh, want dan zou je zeg maar ongeveer de, ja, kunnen nagaan op persoonsniveau eh, wie wat verdient. Maar eh, uiteraard kijken we kritisch eh, naar, eh, naar de midden, want het is inderdaad veel geld, dat ben ik met u eens. Dus moeten we ook heel goed kijken wat Zandvoort Marketing daarvoor doet en of ze ook voldoen aan de doelstellingen. Maar dat is een uitgangspunt, dat geldt niet alleen voor Zandvoort Marketing, maar ik zou haast willen zeggen, en dat ben ik met meneer Hermsen eens, dat geldt voor alle ...partijen die overheidsgeld ontvangen. Dan moet je altijd goed kijken hoe worden die middelen besteed. Um, maar het doel van Zandvoortmarketing um, is helder. Dat is het uitvoeren van de toeristische visie. Um, de subsidielijn is ook helder. Uh, we zitten nu in de aanvraag uh, hebben we ontvangen. We gaan nu kijken van wat, uh, hoe, hoe gaan we die beoordelen. Als dat rond is kunt u daar uiteraard over uh, geïnformeerd worden. Um, en uh, het college stuurt natuurlijk ook op de effectiviteit uh, van Zandvoort Marketing. Um, en ik denk. Um, ja, voorzitter. Uh, gelet daarop ontraad ik deze motie. En ik uh, uh, indacht toch ook wat ik eerder gezegd heb. Prima, ik zie de heer Kramer. Ja, Het verbaast me dat de uh, wethouder zegt dat ze stuurt op effectiviteit. Want juist op vragen daarover uh, was geen antwoord te geven. De portefeuillehouder. Dat is iets waar dit college op stuurt. Uh, niet alleen bij Zandvoort Marketing, maar ook bij anderen. Uiteindelijk hebben we doelstellingen, verbinden we aan de subsidie. En uh, die doelstellingen die moeten gerealiseerd worden. Meneer Kamer nog kort. We hebben het hier over Zandvoort Marketing... En wij hebben uitdrukkelijk aan u gevraagd, wat is de effectiviteit van Stanford Marketing? Ik zal niet zeggen wat wij onder vier ogen daarover hebben gezegd, maar misschien dat u uh, dat nog kan herinneren. Wij kunnen niet sturen, want u kunt het niet eens op papier zetten, wat hun effectiviteit is. Het sturingsmiddel is uh, de subsidie. Dat is de knop om aan te draaien. Want wij hebben geen andere relatie met Zandvoort Marketing eh, dan die. Want het is een private partij die subsidie ontvangt van ons om de toeristische visie uit te voeren. En dat betekent dat we eh, daarop sturen. Daarnaast hebben we bestuurlijke overleggen. Ik moet u zeggen dat ik onder de indruk ben ook van eh, de bestuurders die recent zijn toegetreden. Dat zijn mensen met ervaring die komen van Amsterdam Marketing. Eh, die zijn eerder wethouder geweest in Grote gemeenten die hebben een professionaliteit waar de verdere doorontwikkeling van Zandvoort Marketing baat bij heeft. We hebben daar ook het goede gesprek mee en eh, als u zegt tegen mij, en dat doet u want dat staat in de motie, kijk goed naar de effectiviteit en naar de subsidiering en de bedrijfsvoering, dan doen we dat. En dat doen we aan de hand van die subsidie. Want dat is, dat is onze knop aan, om, om aan te draaien. Met de subsidie, daar verbind je voorwaarden aan, daar verbind je de doelstellingen aan. En daarvan monitor je ook de voortgang. Meneer Kamer, alleen maar geen herhaling van zitten meer? Nee, ik ga geen herhaling van zetten, maar ik wil graag van de wethouder op papier ontvangen wat de afspraken zijn over prestaties en effectiviteit. Dat kan. Uitstekend. Goed. Um, dan zijn wij aan het einde gekomen van de, de zaken die betrekking hebben op de portefeuille van mevrouw Verhey. En dan zijn er nog tweetal waarvan we in het college besloten hebben die, dat die mij toevallen. Uh, dat is in de eerste plaats de motie onder B van de PVV over het raadgevend referendum. Meneer Deen. Ja voorzitter, dank u wel. Ik zal het uh, omwille van de tijd uh, kort houden en ik lees hierbij het uh, dictum op van deze motie. Dat is, uh, verzoekt het college om de mogelijkheid tot het introduceren van een uh, gemeentelijk referendum te onderzoeken en te vertalen naar een referendumverordening. Dank u wel. De heer Mettes. De... Ja, verduidelijking. U bovenaan staat uh, raadgevend, onderaan bij het verzoek aan het college staat het niet, maar dan bedoelt u hetzelfde. Absoluut. Dank u wel. Nog iemand hierover, of niet? Dat is. Ah, de heer Hermsen. Ja, het is, het is altijd wel uniek eh, dat we als wij het eens zijn met de PVV. Maar eh, we hebben dit wel meerdere keren proberen eh, in te dienen en aan te raden. En er was nooit eh, brede steun voor. Dus ik, ik hoop dat het deze keer wel zo het geval is. En zeker nog iemand, mevrouw Koper. Ja, voorzitter. De Partij van de Arbeid is geen tegenstander van de raadgevend referendum. Want dat kan een manier zijn om burgerbetrokkenheid te stimuleren. Maar ik vind eigenlijk dat we dat breder moeten trekken. Dat we de discussie moeten trekken naar hoe we participatie vormgeeft. Dat heeft de wethouder. Eh, eh, over, eh, Berend ze al iets over. gezegd. En ik zou graag die discussie erbij willen betrekken. Want volgens mij is het doel om burgers te betrekken. En als we met elkaar een, een referendum in het leven roepen. en we krijgen daarna een soort uh, brexit-scenario in Zandvoort. dat bedoelen we volgens mij niet. Volgens mij willen we die burgerbetrokkenheid handen en voeten geven. Dus ik zou dat het liefst wat breder willen zien. Nog iemand? Dat is niet het geval. Dan ja, een korte reactie namens mij. of namens het college. Uh... Um, waarbij ik ja, toch ook wil aansluiten bij de woorden van de heer van mevrouw Koper, um, we hebben in het, in het college gehad over het feit dat er nog ja, een aantal stappen gezet gaan worden in de richting van ja, hoe kunnen we die participatie nou vormgeven? Welke ervaringen zijn er opgedaan? Op welke wijze kan je nou echt daadwerkelijk gewoon die betrokkenheid uh, versterken. Um, waarbij ja, in uw overwegingen een aantal zaken staan, waarbij u ook aangeeft dat het referendum een, een, de ultieme wijze is om participatie te realiseren. Um, ik heb vanuit de ervaring, zoals ik hem heb opgedaan, met name in het RO-veld, gezegd: zo, he, hoe meer je aan de voorkant regelt, hoe gedragener de besluitvorming aan het. Einde van het proces is. Dus de aandacht die je aan, het, aan de voorkant geeft, leidt uiteindelijk tot de gedragenheid waarop u ook in deze zaal, uh, ja, als echte uh, gekozen uh, vertegenwoordigers van de inwoners, uiteindelijk de besluiten kan nemen. Betekent dat dat we per definitie tegen een raadgevend referendum zijn? Nee, maar dat betekent wel dat we hem inderdaad breder willen trekken... door gewoon nog eens even dat participatie, areaal, wat we met elkaar hebben, tegen het licht te houden. Um, dat ligt op de portefeuille van uh, uh, bij de portefeuille van de heer Berendsen, maar ik heb ook aangegeven... dat ik dan nadrukkelijk vanuit mijn rol als burgemeester daar zeer veel waarde aan hecht... om daar goed naar te kijken in de komende periode dat echt heel goed met elkaar te beschouwen. Dus ik zou hem graag op die wijze mee willen nemen... Um, dan um, ja, en dat, uh, kom ik straks nog even op de uh, motie ook van GroenLinks, die eigenlijk hetzelfde soort onderwerp uh, behelst. Dus bij deze. De heer Deen. Kan ik uw woorden dan vertalen als een uh, toezegging dat u dit onderzoek mee gaat nemen in het totale traject wat participatie heet? We gaan het, het, het participatiebeleid gaan we tegen het licht houden, kijken van wat speelt daar. En uiteindelijk zal daar ook een vraag beantwoord moeten worden welke rol een eventueel raadgevend referendum daarin zou kunnen spelen. Oké, okay, dank u wel. Dan kom ik bij punt H, de motie van GroenLinks. Eén handtekening voor een burgerinitiatief. Ja, voorzitter, dank u wel. Uh... Ik zal het ook kort houden. Uh, ik ben geïnspireerd geraakt door de gemeente Tijlingen hier niet zo heel ver vandaan. Die dit al uh, een aantal van mijn jaren nu al in praktijk uh, brengen. En het gaat over het volgende. Ik zal de roep op even oplezen. Om het aantal handtekeningen dat nodig is voor een burgerinitiatief te ver verlagen naar één. De stukken te beoordelen op kwaliteit en haalbaarheid. En de leeftijdsgrens te laten vervallen. Uh, ik zal kort even voorlezen wat er op de gemeentesite van de Tijlingen staat rondom dit uh, thema, waaraan eigenlijk zo'n burgerinitiatief daaraan aan moet voldoen. Um, u is dan de burger daar. Zet in uw burgerinitiatief op papier of e-mail. U geeft in uw voorstel een antwoord op de volgende vragen. Wat wilt u bereiken? Wat moet er gedaan of gelaten worden om het doel te bereiken? Wat is er daarvoor nodig en hoeveel gaat het ongeveer kosten? En uh, vervolgens gaat het zo'n voorstel dan richting de gemeenteraad. Wij behandelen het uh, de ja de nee. En uiteindelijk komt er dan een, uh, een, een uitwerking van het voorstel of niet uit. En waarom willen wij dit nou? Wij willen gewoon zorgen dat de burger ook eigenlijk net zoals eigenlijk meneer Deen zegt en wat voor mij mevrouw Koper ook al in haar betoog heeft uh, laten merken. Dat de burger gewoon meer betrokken is en in dit geval echt ook letterlijk betrokken is bij de agenda en waar, waar wij over praten. En dat is het idee achter dit initiatief. Um, ik kan me voorstellen dat u als portefeuillehouder zo meteen een gelijksoortig antwoord gaat geven op de heer Deen. En ik zal u bij voorbeeld al zeggen dat ik daar ook open voor sta. En zeker als u dan wil meenemen dat u naar de gemeente Tijdingen gaat kijken. Nog iemand, de heer Hermsen. Ja, voorzitter. Um, het burgerinitiatief is een, uh, een hele gro grote lange wens geweest van uh, D66. Um, dat is ook opgesteld uh, door de weile heer Wisman. Um, die heeft daar enorm veel tijd en energie in gestoken um, en mede ook met, uh, met de GIFI om, uh, om die handtekeningen en het aantallen en uh, het proces daarachter uh, te bewerkstelligen daar is in de raad over gestemd dat is een vrij democratisch uh, proces wordt er eigenlijk voorgeleid um, en op het moment dat je natuurlijk één handtekening uh, hanteert uh, dat betekent dat iedereen eigenlijk gewoon zijn onderwerpen kan aan, aanreiken en dat kun je, daar is het eigenlijk niet voor bedoeld in die zin omdat je dan ook niet een democratisch proces uh, hanteert Um, dus ja, wat ons betreft, uh, vragen we, zou u, zou u in ieder geval willen vragen om dit in te trekken? Uh, het, het idee is leuk, alleen dit is niet hoe de democratie zeg maar werkt. Mevrouw oh, Geurensen. Um, ik heb toch wel een vraag, want we hebben op dit moment, is er een mogelijkheid tot een burgerinitiatief. Volgens mij zijn, is, het, uit mijn is het aantal handtekeningen wat je nodig hebt 25. Heeft de signalen dat dat een drempel is voor mensen om nu een burgerinitiatief in te dienen? Nee, ik heb niet zozeer de signalen dat het een drempel is. Ik vind alleen, als ik kijk naar argumenten tijdingen, uh, wat ik al aanhaalde, in mijn voorbeeld, daar werkt het echt, echt goed op. Ik, ik wil ook niet zeggen dat het burgerinitiatief niet goed werkt. Maar daar werkt zeg maar, een, een, een maatregel waar, waarbij maar één handtekening nodig is... ...werkt heel erg goed en ik roep eigenlijk hiermee op... ...en dat is de aandacht die ik hiervoor wil vragen... ...van uh, kunnen we kijken hoe het daar werkt... ...kunnen we daar uh, onze lering uit trekken... ...en kunnen we daar misschien verbeteringen in krijgen... ...om zo de burger meer te betrekken bij... ...wat er hier in standwoord speelt. Het is ook, dat, is, dat is echt het enige idee hierachter wat ik daarbij heb. Want... Maar ik ben zich er ook van bewust... ...dat mensen altijd de mogelijkheid hebben om hierin te spreken. Ik ben daar wel degelijk van bewust... ...het gaat mij hier alleen over het agenda zetten. Mevrouw, we gaan even naar mevrouw Koper en daarna naar de heer Mettes en dan naar mevrouw Van der Veld. Het, het is een heel sympathiek idee, en ik, maar ik beluister ook wat D66 zegt, er, er ligt al iets. Is het een voorstel om ook dit mee te nemen, uh, om te kijken hoe we er meer licht op kunnen zetten? Want volgens mij willen wij gewoon dat het burgerinitiatief slaagt. En dan moeten we misschien kijken of we het op een andere manier wat meer aandacht kunnen geven. De heer Mettes. Zelfde verhaal, breder participatiebeleid ontwikkelen en meenemen. Mevrouw Van der Veld. Sowieso meenemen met het te ontwikkelen participatiebeleid. Maar ik hoorde mijn collega rechts daarnet ook zeggen van over het inspreken dat het alleen maar kan op agendapunten. En dat is natuurlijk niet zo. Iedereen die kan, een, die kan zelf een agendapunt aandragen om hierover in te spreken. En dan kunnen wij zelfs ook nog het woord wisselen met iemand. En als wij het dan nodig vinden zouden we dat kunnen overnemen naar een initiatiefvoorstel. Dus die mogelijkheid is wel degelijk ook voor één persoon. Uitstekend. Een korte reactie namens het college, uh, nou ja, dat, dat inderdaad ook dit een onderdeel kan, kan uitmaken van de vraag uh, hoe je die participatie vormgeeft. Er zijn allerlei vormen die in Nederland gehanteerd worden. Je hebt Right to Challenge, je hebt uh, in, in allerlei gemeenten instrumenten die gehanteerd worden. Het is goed om daar naar te kijken. Tegelijkertijd denk ik dat, dat ook wel ja, waarde dat je waarde kan hechten aan het feit dat op het moment dat mensen met een eigen initiatief komen, dat er ook draagvlak, een breder draagvlak voor, uh, voor ontstaat. Maar goed, we kunnen hem in ieder geval ook meenemen, maar dan zou ik het wel iets breder willen trekken dan alleen het tijdelijkse voorbeeld. Maar gewoon eens, ook gewoon in de landen kijken wat er aan mogelijkheden zijn. Even los van het feit dat ik ook nog geen zicht heb op hoe het, het huidige, ja, ik zou maar zeggen, de huidige systematiek werkt. Dus bij deze. Um, dan zijn wij, thans, aan het einde gekomen van de beraadslaging over de moties en amendementen. Um, dan... De heer Bluis wil nog iets verduidelijken. Is dat... Ja. Ja, sorry, het ging een beetje, dat is ook mijn schuld, misschien te rommelig. Ik wil drie dingen nog even verduidelijken voor jullie gaan stemmen. Dat gaat over die motie over ouderen en jongeren. Uh, daar stond te starten met een pilot. Nou, dat, dat, dat kunnen wij niet doen. Het enige wat wij wel kunnen doen, de intentie hebben om mee te werken... om te komen tot een pilot voor dat en dat in overleg met andere partijen. Want anders staat dat wij moeten starten, maar we kunnen niet zomaar starten. Dus dat is één. En dan ten aanzien van het abonnement structurele bijdrage sociale domein heb ik overleg gehad met de heer Hermsen. Om die drie ton en die 150 in te zetten voor die komende twee jaar. En dan te bezien hoe we daarna verder moeten gaan. En dat daar met de notitie te komen. En dat vooral dat het bij de voorjaarsnoten mee kan genomen worden hoe we structureel extra moeten verhogen. ...in plaats van dat wat er nu staat om het meteen structureel in te vullen... ...want er is ook geen dekking voor op dit moment. Ja? En uh, dat was die. En ten aanzien van de, de motie over dat groen... ...ik ontraad hem op dit moment... ...want ik vind dat we hem echt mee moeten nemen... ...bij het vaststellen van, van dat fonds... ...en hoe we dat fonds moeten invullen. En de eerste discussie kunnen we al voeren bij het duurzaamheidsbeleid ...en daarover hebben van hoe we het dan verder invullen dan kunnen we alsnog dus we worden... moties indienen, abonnementen, of hoe we dat verder willen gaan doen. Ja, dus die ontraden wij die op motie dit motie moment. Die motie over dat groen, zijn zijn een aantal, welke moties? Motie... Nummer vijf. Nummer de vijf. moties hebben letters. Amendement. Nee. Amendement uh, vijf. Oh, ik hoor de motie. Ja, ja dus, dus. Ja? Goed. Er is even behoefte aan een... Ja, en die andere, dat ging over abonnement ja. 8, hè? over de, de, de structurele bijdrage sociaal ja. domein. Ja, 8, amendement 8. Ik zie, ik zie mevrouw Koper. De, ge, uh, uh, ik ben een beetje zo de, de draad kwijt. Wordt het bij elk amendement nog eventjes uh, het hele lijstje gezegd van wat we waarmee gaan doen? Want wat de, wat de wethouder zegt met sociaal domein 8, betekent dat, dat dat een toezegging is. En het amendement van tafel is? Nee, het amendement aangepast, wordt op de... aangepast ja. kijk. Want ik wil ook met een aanpassing komen voor het amendement te krocht. Zodat we de toezegging van de wethouder en de, uh, uh, erin kunnen verwerken. Is er behoefte aan een hele korte schorsing voordat er gestemd wordt? Ja, ik zie daar ja. Vijf minuten schorsing. Het ritme van Zandvoort. I'm <laughs> sorry. Uh, en we gaan over tot stemming. We beginnen met de amendementen, daarna het voorstel als zodanig, de programmabegroting en daarna de moties. Uh, ik loop één voor één de amendementen langs met het verzoek, uh, ja, voor zover dat nog niet gebeurd is, om aan te geven of u inderdaad het amendement uh, in stemming wil brengen. En vervolgens stemmen wij erover. Ik begin bij één, dat is het amendement. Versterkte sociale basis. Wie is daarvoor? Ik zie de fracties van CDA, GroenLinks, Partij van de Arbeid, GBZ en D66. Dan is hij daarmee. Oh nou ja, de tegenstemmers. Dat zijn de fracties van OPZ, PVV en VVD. Dan staken de stemmen. Dan is hij nu niet aangenomen en komt hij terug. Uh, dan is amendement 2 vervallen, bij mijn weten. Per punt voor ja. orde. Want bij een amendement, als de stemmen staken, dan zegt hij dat komt terug. Maar de begroting gaan we straks in stemming brengen. Dus daar heeft u gelijk in. Ja. Ik heb even, even een ruggespraak gehouden met de rivier. Dat in principe um, um, het wel zo kan zijn om het bij een volgende stemming in te brengen. En dan als een begrotingswijziging op de begroting uh, alsnog in te dienen. Omdat het anders nu prohibitief zou zijn ten opzichte van de hele begroting. Dus dat is technisch gezien mogelijk. Het is een uitleg van de regeling die heel praktijk ja, ik begrijp dat het een uitleg van de regeling is die praktisch is. Dus dat, uh... ja. Nog wel een keer gebeuren vandaag. Uh... Goed, bij mijn weten is twee komen te vervallen. Uh, dan drie, het amendement over de krocht. Daar is een aanpassing op gekomen voor vierde kwartaal naar eerste kwartaal. En ik kijk nog even naar... Ja? Mevrouw Koper. De wethouder heeft een toezegging gedaan. Eerste kwartaal 2020. Ja. En dan komt ook het geld terug. Dus ik, de indieners zijn akkoord. Dus valt. Oké, dan komt hij daarmee te vervallen. Uh, dan het amendement onder vier is niet ingediend. Dan het amendement onder 5. Uh, dat zou betrokken worden bij het duurzaamheidsbeleid. Maar goed, daar zullen we wel. Uh, Wilt u daarover stemmen? Graag. Ja, uitstekend. Dan, uh, wie is daarvoor? Dat zijn de fracties van GroenLinks. Dat is de heer Stefan. Dat is mevrouw Koper. En dat is de fractie van D66. Dan is deze daarmee. Wie is tegen? Dat is de OPZ. De heer Mettes. Mevrouw Van der Veld. De fractie van de PVV en de VVD. Dan is hij daarmee verworpen. Dan komen we bij het amendement onder 6. Voor de formule 1. Um, ook daarover is het nodig gewisseld. Wie is daar voor? Dat is de hele raad. Dat is unaniem aangenomen. Dan komen we bij het amendement onder 7. De mobiliteitsvisie en parkeren. Um, daar is ook een aanpassing gedaan. Daar is te schrappen. Ja, niet te, niet te daar in plaats van te schrappen van gemaakt. Um, wie is daar voor? Dat is de gehele raad met uitzondering van de PVV. Voor de goede orde. Wie is daar tegen? De fractie van de PVV. Um, dan, amendement 8... Structureel bedrag, sociaal domein. Daar moet de wethouder nog even, want dat ging heel snel... heel even kort uitleggen wat precies de aanpassing op het amendement is. De aanpassing is dat de bedragen 3 ton en die 150... voor 2020 en 2021, die worden geschrapt... en die worden toegevoegd aan de budgetten in het sociale domein. En vervolgens komt de wethouder nog voor de voorjaarsnota... met verdere uitwerking, ook mede naar aanleiding van de discussie met de raad wat het wel of niet structureel meer moet zijn. En dan moet er ook dekking voor worden gesloten... ...want er zit een dekkingsprobleem op termijn in. Die moeten we eerst oplossen. Of die moet ook opgelost worden. Goed, Even voor de goede orde. De tekst is daarmee onveranderd. Uitstekend. Wie is er voor dit amendement? Dat is de gehele raad. Dan is dat unaniem aangenomen. Dan komen we bij 9. Die is niet ingediend. Dan komen we bij 10. Het amendement stelpost onderhoud. Wie is daar voor? Dat is de gehele raad. Dus die is ook unaniem aangenomen. Dan komen we bij amendement 11 over de BRP audit. Wie is daar voor? Dat zijn de fracties van OPZ, de fractie van GBZ, PVV, D66 en VVD. Wie is daar tegen? En dan is hij... Dat zijn de fracties van het CDA, GroenLinks en Partij van de Arbeid. Dan is hij daarmee aangenomen. 12. Het amendement Klantcontactcentrum. Wie is daar voor? Dat zijn de fracties van OPZ, GBZ, PVV, D66 en VVD. Wie is daar tegen? Dat zijn de fracties van CDA, GroenLinks en. Van de Arbeid, dan is hij daarmee aangenomen. Dan hebben wij de amendementen gehad. Um, dan wil ik graag de programmabroting in zijn geheel in stemming brengen, inclusief de aangenomen amendementen. Um, wie is daar voor? Dat is de gehele raad met uitzondering van de PVV. Dus wie is daar tegen? Dat is de fractie van de PVV. Heeft er iemand behoefte aan een stemverklaring? Dat is niet het geval. Dan brengen we thans de moties in stemming. Uh, de eerste motie van de Partij van de Vrijheid, motie A, uh, over Zandvoortmarketing. Wie is daar voor? Dat zijn de fracties van OPZ, GroenLinks en de PVV. Wie is daar tegen? Dat zijn de fracties van D66, VVD, GBZ, Partij van de Arbeid en het CDA. Dan is hij verworpen. Behoefte aan de stemverklaring, meneer de Kramer. Ja, eh, ondanks het tegen verwacht ik wel de toezegging die de wethouder heeft gedaan om op papier te zetten de effectiviteit. Dat is genoteerd. Uitstekend. Eh, dan komen we bij... De motie onder B, de motie raadgevend referendum, die is. Ja, die is, die is eigenlijk ja, door u toegezegd, dus die uh, houdt uitstekend. Dan komen we bij de motie leraren onder C, die is ook ingetrokken. Dan hebben we de motie ouderen en jongeren samen hybride onder D. En daar is een aanpassing. Ja, daar is een aanpassing ja. op. Uh, de, het eerste punt, de eerste roept op het combineren van jongeren en oudere huisvesting in gesprekken mee te nemen met partijen en als richtlijn mee te geven bij gemeentebeleid. Daaraan verandert het. Kun je dit laatst nog even... Het combineren van jongeren en oudere in gesprekken mee te nemen met partijen en als richtlijn mee te geven bij beleid. De heer Kamer. Nee, daar moet het niet staan als beleid, maar bij toekomstige ontwikkelingen waar de gemeente Zand voor de regie voert. Dat klopt, ik las het verkeerde op. Ik zie het nu net. Ja, we zullen inderdaad de tekst nog een keer afluisteren om de exacte... Um, de motie, inclusief wat de zojuist genoemde... Dus... Voorzitter, de wethouder heeft toch ook een toezegging gedaan? Ik kan het ook als een toezegging zien, maar ze willen de, de motie, uh, dat is aan de partij om het in te brengen. Dus wat zij omschrijven, dat ondersteun ik. En ik doe de toezegging dat we dat ook meenemen. Dus, uh, ja, dat, maar dat, dat... Ja, voorzitter, dan zal de VVD uh, tegen de motie stemmen, uh, want dan is hij overbodig met deze toezegging. Laten gaan u over. Even naar de indiener. Wilt u hem overeind houden? Dan brengen we meer stemming. Ik ga hem overeind. U... Oké, okay, uitstekend. Wie is er voor deze motie? Dat zijn de fracties van OPZ, het CDA, GroenLinks, Partij van de Arbeid, GBZ, PVV, D66. Wie is daar tegen? Dat is de fractie van de VVD. Dan is hij aangenomen. Een stemverklaring voor de VVD. We zijn inhoudelijk uh, eens met deze motie, maar er is een toezegging gedaan, dus dan stemmen we principeel tegen. Uitstekend. Dan komen we bij de motie onder E, motie participatie statushouders. Ingetrokken. Die is ingetrokken. Dan komen we bij de motie Groen voor Zandvoort onder F. Ook die. Wil ik graag in stemming brengen? Die wilt u graag in stemming brengen. Dan. De vraag wie is daarvoor? Dat zijn de fracties van het CDA, de fractie van GroenLinks, Partij van de Arbeid, GBZ, T66. Wie is daar tegen? Dan is deze ook 8-8. Dus deze komt ook terug. Dan de motie Groene Scholen onder G. Wilt u die ook in stemming brengen, ondanks het feit dat die meegenomen wordt bij het duurzaamheidsgraag? Oké, okay, uitstekend. Wie is daar voor deze motie? Dat zijn de fracties van GroenLinks, Partij van de Arbeid. Dus onder G de motie Groene Scholen. U bent, ja? Dus wie is daar voor? CDA, GroenLinks, Partij van de Arbeid, GWZ, D66. Wie is daar tegen? Ook hier geldt weer 8-8, dus die komt ook terug. Dan um, de motie uh, handtekening voor het burgerinitiatief. Oké, okay, helder is ingetrokken. En dan hebben we nog de motie I. Um, met, met een aanpassing van de heer Hendricks. Ja, voorzitter, gezien de discussie uh, van zojuist... Voor, willen we graag, uh, mede namens D66 overigens... bij de tweede bullet het woordje hoe veranderen in of... zodat duidelijk is dat het echt gewoon een onderzoek is... En de derde bullet uh, verwijderen we in zijn geheel. Omdat gezien de toelichting van de wethouder dat dat uh, gewoon qua tijd uh, lastig is. Dus daarmee blijven alleen de eerste twee bullets met de manier hoe ik hem net zei. Uitstekend. Dan de motie onder i over lastenverlichting. Wie is daar voor? Dat zijn de fracties van OPZ, CDA, GroenLinks, GBZ, uh, PVV, D66 en de VVD. Wie is daar tegen? Ik, weet niet, ik was nog niet zo ver dat de aanpassing gelezen, maar ik het niet te dus, nee. de. Voorzitter, ik ga ervan uit dat het de verlichting is en een, en een onderzoek, en daar kan niemand in deze raad tegen zijn. Dus dan ben ik voor. uitstekend. Nou, Goed. Dan hebben wij alle moties, eh, amendementen en de begroting gehad. Dan feliciteer ik u met eh, het vaststellen van de begroting. Dank u wel voor uw geduld. Dank u wel voor uw inbreng. En eh, ik wens u in ieder geval een, een, een goede nachtrust. Space. I told you how I feel, but nothing changed Am I wrong? Am I wrong? You can wrap your arms around me, that's okay But when you're hands run down my back, don't pass my way no more, anymore You're giving me the wrong attention For once, I need you to of affection no more Nothing left to say Used to talk for hours nowadays all the time we're spending is a waste One well, no more, anymore Giving me the wrong attention For once I need you to listen I'm not your object of affection No more, Ja ha.